Uur. Remonse met het nws journaal Pro-Russische separatisten hebben in het oosten van Oekraïne een legerbasis veroverd. Het gebeurde na een vuurgevecht dat zeven uur duurde. De commandant van de basis bij Donetsk is gevangen genomen. Het is een nieuwe schending van het staakt het vuren dat deze week van kracht was. Het bestand loopt vanochtend om 9 uur Nederlandse tijd af. In Brussel begint straks de tweede dag van de EU-top. Het belangrijkste agendapunt is de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Britse premier Cameron verzet zich tegen de voordracht van de Luxemburger Juncker. Maar hij lijkt daarin vrijwel alleen te staan. Verder wordt alsnog het associatieverdrag met Oekraïne getekend. Daarvoor was in Oekraïne eerst een politieke omwenteling nodig. Een hotelmagnaat uit Qatar heeft het Amstel Hotel in Amsterdam gekocht. Hoeveel hij ervoor heeft betaald is onbekend, maar volgens de vastgoedsite PropertyNL gaat het om 800.000 euro per kamer. Het beroemde vijf hotel heeft 79 kamers en suites. Het Amstel Hotel is de afgelopen jaren al vaker verkocht en de vorige eigenaar was ook een bedrijf uit Qatar. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Algerije zich geplaatst voor de achtste finales van het WK-voetbal. De Algerijnen speelden met 1-1 gelijk tegen Rusland en eindigden daarmee als tweede in de groep. België werd zoals verwacht groepswinnaar dankzij een 1 0 zege op Zuid-Korea. De Belgen spelen in de achtste finale tegen de Verenigde Staten en Algerije moet tegen Duitsland. Op het WK van 1982 speelde Algerije de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland en won toen met 2-1. In Uruguay hebben ongeveer duizend fans van Luis Suarez vergeefs gewacht op zijn komst. Ze stonden op het vliegveld van Montevideo om hun steun te betuigen aan de voetballer... die het 2K moet verlaten omdat hij een tegenstander heeft gebeten. Maar Suarez kwam niet. Volgens de Uruguayaanse voetbalbond zit hij nog steeds in Brazilië. En dan het weer. Eerst vooral in het zuiden. Kans op een bui, later ook in de rest van het land. Daardoor komt er steeds minder ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 20 graden. In twee weekende meer buien en iets koeler. Dit was het. En dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A9, Alkmaar Amstelveen bij Botenverdorp 2 km, de A20 Gouden Hoek van Holland, rotterdam krooswijk 2 km. Tot zover de verkeers.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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Van harte welkom luisteraars. Bij weer een nieuwe aflevering van ZFM Jazz. Tot 12 uur heerlijke muziek. En ik begin voor u omdat het zondag is. En omdat het net de zomer is begonnen. Met een heel warm bed. Luister maar. Even lekker uitslapen, om het zo maar eens te zeggen. Met de koptelefoon op ik dan. ik hoor, uh, of ik zie een hoop mensen denken, via de webcam... Hè, want u kunt mij, uh, en u kunt mijn gast zien. Ik ga straks verklappen wie het is. Uh, um, ik hoor een hoop mensen denken van... ja, het is toch maar mooi dat Toetstielmans nog speelt. Nou, het was er mooi niet, luisteraars. Want ik ben heel trots dat ik hem hier in de studio mag ontvangen vanmorgen... bij ZFM antwoord. Martijn Lubmer. Martijn, van ja, harte welkom. Dankjewel. Leuk dat ik uh, welkom ben in je programma. Nou, zeker weten. En uh, dat is niet zomaar, want... Uh, uh, mensen die ik uitnodig in mijn programma, daar heb ik iets mee, En dat ben jij dus ook, want uh, ik heb jou gezien tijdens een concert van, uh, van mijn eigen zoontje, zwem in Hoofddorp. Dat was mijn eerste kennismaking met jou, en toen ben ik gaan zoeken op internet naar muziek van jou. Nou, helemaal geweldig. Ja, dat nou dank je wel. Het is uh, dat uh, concert waar jij het uh, over hebt... daar uh, heb ik mij uh, wat meer van de popkant laten zien. Maar ja, normaal ja. natuurlijk uh, zit ik inderdaad uh, in, de, in de jazzhoek, zeker. Ja. oh jee, dan gaat mijn eigen mobiel af. We hebben, <lacht> ik zei net tegen jou, je kunt hem al aan laten staan. Maar uh, nou goed, uh, ik hoop dat, eventjes, uh, dat het even uitblijft, dat signaal van de mobiel. Uh, alle enthousiaste mensen waarschijnlijk die bellen... naar aanleiding van wat ze net gehoord <lacht> hebben. Want Danny Boy, uh, een classiker natuurlijk... En dan ook nog met een stukje swing erin. Is dat een eigen uh, arrangement van jou? Eigenlijk zijn alle arrangementen van die CD zijn, uh, gemaakt door Paul Paulussen. Paul Paulussen is de pianist van, van de CD. Ja. En uh, ja, goed. Uh, Paul en ik kennen elkaar sinds uh, 1988. Ik ja. uh, kwam hem tegen als saxofonist. Uh, ik heb uh, saxofoon gespeeld. Er zijn niet meer veel mensen die daar uh, nog iets van weten. Maar, ja. uh, en ik kwam terecht in een big band van hem. Nou, goed, uh, dat was in 1988. En sindsdien. Spelen we met regelmaat van een drie, vier keer per maand gemiddeld. Dus, dus met de andere woorden, dus we, ja. Een van mijn uh, muzikale mentoren. Oké, okay, oké. Okay. Ja, een hele aparte uitvoering van Danny Boy. Nou, ja, we gaan straks nog meer muziek voor jou draaien natuurlijk. Maar je hebt zelf ook muziek meegebracht. Ja. En dat is best wel heel uniek. Want ik heb hier bijvoorbeeld uh, van jou gekregen een uh, cd van Harry Verbeke. En het blijkt ook nog zijn enige live cd te zijn. Ja, dat klopt. Daar zit een heel verhaal aan vast. Um, ik leerde uh, toen ik in het jaar 17, 18 was een gitarist kennen. Rijn Solkermans. Ja. En Rijn Solkermans uh, uh, speelde hier in deze kontrijen In de Haarlemse Jazzclub met het uh, Reggie Scott. Quartet. En daar zat ook bij, um, als ik uh, het goed heb, Han Brink en uh, Jacques Schols, Nou, in elk geval een aantal uh, namen uit uh, de jaren 50. En um, ja, goed, een van uh, zijn grote vrienden was Harry Verbeke. En er is op een gegeven moment een, een reunie georganiseerd. Uh, onder uh, leiding van dus Rijn Solkemans. En naar aanleiding daarvan kwam het idee om een live concert op te gaan nemen. Omdat uh, Harry geen enkele live cd heeft gemaakt ooit. En nou goed, uh, ik heb uh, het genoegen gehad om dat uh, te produceren. Dus uh, met andere woorden, in een hele beperkte oplage is deze cd verschenen live at Fleury. Oké, okay. hey, en uh, wat is de locatie van de opname? Het is opgenomen in Amersfoort, in een uh, inmiddels niet meer bestaand uh, etablissement. Dat uh, krijg je, crisis. Ja. En, uh, maar goed, dat is uh, opgenomen uh, uh, ja, op één avond, een, uh, een concert. En uh, ja, dat is eigenlijk het enige wat ik ervan kan zeggen. Er is niet uh, gemixt en zo, dus het is gewoon puur wat er gebeurde. En het bijzondere aan de, de opname die ik heb uh, aangegeven is dat er eigenlijk muzikaal gezien van alles fout gaat. Uh, nope. Maar het, dat maakt het wel dusdanig spannend dat het toch wel heel interessant is om het eens even te horen. Ja, nou is gisteren 21 juni de zomer begonnen. Nou, wat is er dan mooier om te starten met Summertime? Ja, terecht applaus voor uh, Harry Verbeke. Gast, de gasten luisteraars in de studio bij ZFM Zandvoort vanmorgen Martijn Lutmer. En hij is een van de weinige muzikanten uh, die zich gewaagd heeft aan een instrument... mondorgel, of zeg ik het zo fout, mondharmonica. Nou, nou, nee, goed, daar zijn allerlei termen voor. Van uh, smoelschaaf tot broodje tot uh, <laughs> uh, mondharmonica tot... nou, noem het allemaal maar op. Dus ja, ik ja. vind hem goed, hoor. Oké. Okay. Uh, een een uh, uniek instrument, moet ik zeggen. Want uh, ik heb eens op internet gekeken naar aanleiding van het feit dat ik jou had uitgenodigd hier. En toen zag ik dat er eigenlijk maar heel weinig mondharmonica-spelers uh, te vinden zijn uh, als het om muziek gaat. Ja, nou, daar, kan, daar kan ik wel wat een en ander over zeggen. Want um, uh, het, hoewel uh, iedereen geluid kan krijgen uit uh, een uh, mondharmonica... is het uh, wel een uh, uh, instrument wat um, ja, in twee varianten voorkomt. Ja. Uh, dat wist ik niet. Ik was een uh, jaar of vier, vijf ja. toen ik begon. En ik had zo'n uh, zo zo bluesharp-dingetje gekregen van mijn, uh, mijn oma... Ja. En, uh, ja, maar goed, mijn vader zag op een gegeven moment dat ik daar toch wel heel veel uh, plezier en lol in heb. En, uh, dus die zei van: Nou goed, misschien moeten we eens een keer een LP'tje gaan kopen van, uh, van Toet Stielemans. Ja. En, uh, uh, nou, dus dat ging ik proberen mee te spelen. En toen ontdekte ik ineens dat er allemaal noten op die harmonica zaten die niet op die van mij zaten. Dus ja. dat, dat, dat begreep ik helemaal niks van. Dus ik ging, uh, ik kom uh, uit het gooien, ik ging naar uh, een muziekwinkel in, uh, in Bussum. En daar vertelde de, de, de meneer mij dat er een chromatische en een diatonische harmonica is. Nou, heel, even, heel simpel gezegd. Ja. De diatonische, dat is eentje die alleen de witte toetsen heeft van een piano. Ja. En de uh, chromatische heeft de zwarte toetsen van een piano. Ja. Uh, dus de witte en de zwarte. Dus met andere woorden, uh, als je zo'n ding hebt, dan kun je dus ineens alle noten spelen die ook op een piano zitten. Ja. Alle, en, krui alle kruisen en mollen. Juist, precies. <laughs> alle kruisen en mollen. Heel goed. En um, uh, uh, uh, nou was het uh, het geval dat um, uh, het eerste stuk wat ik hoorde van uh, van Toots dat was Killer Joe. En daar zit um, uh, uh, dat kun je een heel goed deel meespelen, totdat er op een gegeven moment ineens één noot komt die je dus niet kan spelen met een zogenaamde diatonische mondharmonica. Dus Um, uh, uiteindelijk uh, uh, was ik teruggegaan. Uh, uh, uh, mijn vader vertelde dat dat 40 gulden moest kosten. En ik had uh, 10 gulden zakgeld in de maand. Dus dat was nogal een investering. Ja. Maar goed, mijn vader zag ook wel dat ik daar heel veel plezier in had. Dus zo kreeg ik mijn eerste chromatische harmonica. En vervolgens... Toen was je zes jaar, zei je? <coughs> nou, e e toen was ik een jaar of zes, zeven, ja. ja, ja. En um, ja, ik uh, heb mij vervolgens uh, uh, opgesloten op mijn uh, kamertje... waar uh, mijn broertje op het voetbalveld remde. Uh, op de tennisbaan stond, uh, mijn klasgenoten naar uh, Michael Jackson aan het luisteren waren, <laughs> luisterde ik naar Toet en uh, ja. Frank Sinatra. En uh, ja. meespelen, meespelen, meespelen, meespelen. Net ja. zo lang, uh, tot, nou, tot, tot, echt tot het extreme af. Ja, ah, die diatonische, zeg ik het ja, ja, zeker. Die, die, die uh, instrumenten die hebben ook een bepaalde toonsoort, geloof ik. Hè? Je ja, kunt... dat, klopt, dat ja. klopt. Dus met andere woorden, als jij de goede toonsoort weet. dan kun je in feite ja. niet heel veel fouten maken. En op een chromatische harmonica, nou, dat moet je van me aannemen. dat kan echt verschrikkelijk tenminste ingaan. Ja, ja het lijkt me. ik heb er ook wel eens op geblazen, althans geprobeerd. Van geluid uit inderdaad, net zoals je zegt. Maar om daar echt een, een verdienstelijke melodie uit te toveren, dat, uh, ja, dat valt niet mee. En, maar als ik nou uh, praat over het aantal jaren wat jij nodig hebt gehad om dat een beetje te gaan beheersen. Ja, dat is, dat is, dat is lastig te zeggen. Um, uh, je bent nooit uitgeleerd, laat ik dat mm -hmm. voor, voor opstellen. Maar het is wel zo dat ik vanaf mijn, ik ben nu 43, vanaf mijn achttiende ben ik actief echt begonnen met optreden met uh, harmonica. En uh, ja, dat is, dat is uh, um, hier en daar stukjes meespelen. Nou goed, uh, net hoorde je Harry Verbeke uh, met het, uh, het kwartet van, uh, van Rijn Solkemans. Uh, daar ben ik heel veel mee op pad geweest. Heb ik uh, uh, samen met, uh, met uh, Harry ook uh, heel veel uh, optredens gedaan. En ik was dan zeg maar een soort gast, dus ik deed één of twee... Stukjes mee tijdens zo'n uh, uh, zo zo avond. En dan, uh, ja goed, dat, dat was het dan wel weer. En uh, dan uh, kwam er weer een uh, volgende show. En zo uh, toerden we met een man of zes, zeven door het hele land heen. Want uh, Rijn had... Uh Namelijk nog een aantal andere mensen ook in zijn, zijn uh, uh, uh, verrassingenkoffer. Ja. En het was ook nog zo dat ik met deze, dat is weer een heel andere tak van sport... maar met dezezelfde bezetting heb ik ook veel gezongen zelfs. Oh? Maar ja, dat, uh, <lacht> dat, dat is, uh, dat, uh, laat dat maar zitten. <lacht> okay. We gaan genieten van Killer Joe. Ja, en, en nogmaals, de, de, de reden dat ik dat nummer heb uh, gevraagd uh, te draaien... dat is vanwege die ene noot die niet op die harmonica zat. Dus eigenlijk is dit de aanleiding geweest voor mij om grammatisch modharmonica harmonica te gaan spelen. Geweldig. Helemaal met uh, Killer Joe. En voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld, uh, u luistert naar ZFM Zandvoort en te gast hier vanmorgen in de studio. En ik ben er geweldig trots op dat het hier is Martijn Lutmer. En met een beetje gelukluisteraars, dan, uh, het nieuwe seizoen, uh, vanaf september ongeveer begint dat, uh, zal hier in Zandvoort gaan optreden in de krocht, vast hier bij uh, concerten die uh, worden uh, doorgaans uh, georganiseerd door Erik Timmermans. Ik moet het nog even afwachten, Charles? Het is nog niet bevestigd. Nee, nee. maar ik ga, gewoon, ik, ga, ik ga het gewoon vertellen nu tegen Erik. Misschien luistert hij mee. Dat, dat, dat moet gewoon gebeuren. Want dat is, daar zitten de zandvoorters, na nou, vanochtend zeker, op te wachten. Zou leuk zijn, het zou leuk zijn. Het zou heel leuk zijn. Hey, Killer Joe, je zei het. Je hebt het nou, hoe vaak heb je het gespeeld? Nou, duizenden keren. Het is echt, echt zo dat... Uh, ik wilde dit uh, helemaal perfect gaan, uh, gaan naspelen. Dus ik zat ja. op mijn. Uh, verschanste mij uit uh, mijn kamertje. En dan werd die LP gedraaid. Nou, ik kon op een gegeven moment bijna doorheen kijken, zeg maar. <lacht> En uh, uh, uh, uh, ja, dat ging eigenlijk door tot ik een jaar of 17, 18 was... toen ik dus in contact kwam met de gitarist waar we het net over hadden... Rijn Solkermans. En die zei, ja, nu ben je dus een kopie geworden van Toets. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ja. Ik, ik wil geen, uh, ik wil geen uh, tweede Toets zijn. Ik wil een nee. eerste Martijn Lutmer zijn. Ja. ja, natuurlijk is het belangrijk om je eigen stijl te hebben. Maar ik denk, want de Toets die is er nu mee gestopt... en die laat natuurlijk wel een achter. Ja, dat klopt. Maar kijk, um, ik ben van mening dat een, een artiest op welke manier... dan. Ook ja. uh, geen opvolger heeft, daar geloof ik niet in. Ik geloof in uh, Sinatra had ook geen opvolgers. Mm -hmm. um, uh, er zijn um, uh, uh, iedereen doet het op zijn eigen manier en laten we dat alsjeblieft zo houden. Ik, ik zou eraan willen toevoegen: ik begrijp de associatie. Ja. Uh, want er zijn, uh, als je op, uh, op straat vraagt van goh, noem eens een harmonica-speler op. dan komen er nou, veel mensen tot uh, toets ja. Een enkeling weet Stevie Wonder nog te noemen. Ja, je heeft, uh, natuurlijk in, in, isn't she lovely? Bijvoorbeeld zo'n mooie. Bijvoorbeeld, en voor Once in My Life en zo. Ja. En het is, het is een, uh, ook een geweldige speler. En hij heeft een heel andere benadering van het instrument. Um, uh, dus, is dat dus... meer bluesy? Of? Nou, weet ik niet. Het of is, ehm, um, Meer soul? Of? Het is, het is meer soul. Het is ja. wat, wat scherper. De, de klank van toetsen is rond en warm en van uh, Stevie is die wat, uh, wat, wat, wat, wat scherper. En uh, ja, dat, zijn, dat heeft alles te maken met het, uh, het aanblazen van het, van het instrument. Nou goed, die uh, verhandeling zal ik je vandaag uh, besparen. Maar er ja. zijn gewoon twee compleet verschillende benaderingen. En uh, ja, dat, dat is niet te vergelijken met elkaar. En zo, zo kan ik er natuurlijk nog een heel aantal andere opnoemen. Maar mm -hmm. goed, um, uh, wat je zegt. Het is natuurlijk wel zo dat de wereld nu rondkijkt naar... Goh, uh, wie zou eventueel de stukken kunnen spelen. die Toets voorheen met ons speelde? Dat is wel een. Uh, ik ding. weet het al. <lacht> hey, maar. maar Martijn, uh, Toets Tielemans heeft zich. Uh, naast het feit dat hij natuurlijk. Uh, van jazzmuziek uh, hield. Uh, heeft hij zich ook. Uh, uh, geleend voor uh, het inspelen van allerlei. Uh, uh, ja, hoe moet, het, uh, hoe moet ik het. formuleren... mooi, mooi harmonicaspel. Uh, bij popmuzikanten. Ja, dat klopt. Nou, um, dat geldt voor mij eigenlijk ook. Ik ben ja als je ik ik heb ik heb hier een, een langdurig gesprek over gehad met met Mascha mijn mijn manager die ah. uh, uh, roept ja ik kan jou eigenlijk niet echt in een hokje plaatsen en nee. ik geloof dat dat het grootste compliment is uh, uh, ik ben een alleseter ik vind zelf vooral leuk om jazz te maken maar dat neemt niet weg ik zit uh, ook vaak als gast bij allerlei uh, popgroepen uh, bij uh, uh, uh, gypsy uh, bij nou echt dat kan ja. alle kanten opgaan ik vind Um, uh, je, je moet je niet te veel beperken. Misschien, misschien um, is dat ook weer verwarrend. Hè? Want de groep van mensen die naar je komt luisteren... Ja, die komen misschien met een bepaald uh, beeld binnen. Maar goed, laten we het niet te, te, te marketingtechnisch benaderen allemaal. Uh, ja. Ik ben een alleseter. Ik, vind, ja. uh, ik hou van muziek. Ja. Of dat nou gaat om uh, klassiek. Of uh, om uh, uh, uh, pop of jazz. Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Nou heb jij uh, dus een manager die kennelijk ook uh, uh, oor aan de hoofd heeft. <laughs> Want uh, terecht heeft ze jou uh, uh, opgepikt. We gaan het er straks over hebben. Ja, we we gaan, gaan eerst nog even iets over vertellen. Ja, we gaan, we gaan eerst nog even iets draaien wat jij voor ons hebt meegebracht. En je hebt veel meegebracht. En daar ben ik ook heel blij mee. Uh, het is nummer 7 van een cd van Mel Torme, luisteraars. Ja, Get Happy. En, en wat is daarover te vertellen? Nou, het, is, het was eigenlijk zo dat toen ik uh, Toets leerde kennen... toen zei mijn vader, Go, uh, we moeten eens wat vaker naar Nick Vollenbrecht's Jazz Café in, uh, in Laren. Ja. <coughs> daar, speelde, sorry, daar speelde elke maandagavond de Skymasters... Uh, onder leiding van, uh, van, van Tony Nolte, uh, ja. toen inmiddels Pe overleden. Peter Iepma? Uh, uh, nee, Peter Iepma niet. Daar zat uh, Kees Kranenburg bij. Oh, oh ja. Um, junior. En, junior. <coughs> ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, ja. En, maar in elk geval... Um, zo raakte ik in contact met um, uh, de jazzmuziek. En mijn vader uh, luisterde um, naar dat programma... wat jij tijdens ons voorgesprek uh, al even refereerde, ik ja. En uh, Willem Duis draaide dus eigenlijk allemaal muziek... die ik nu ook heb, uh, heb meegenomen. Nou, ik ga straks misschien nou iets, uh, iets heftiger... Um, maar één daarvan uh, was uh, Meltormee. Mee. En er is een. Uh, uh, uh, uh, uh, de meeste CD's die ik van Meltormee Mee heb, zijn allemaal live-opnames. Ja. En hier is er eentje en dat swingt zo verschrikkelijk als een, als een tijger. Het is ja. in feite een religieuze. Ah, je mag video. ook zeggen als een Godgiet, hoor. <laughs> <laughs> nee, maar dat swingt zo enorm. En dat, ja. dat, is, dat is een. een, een uh, uh, ja, ik, als, je, als je daarbij bent, dan kun je niet rustig op je stoel blijven zitten. Dan, dan moet je gewoon echt. Helemaal uit je uit je plaat gaan. Hij komt al door. Pace your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Okay. Get ready for the judgment. The sun is shining. Get happy. The Lord is waiting to take you. Sing hallelujah, get happy. We head for the promised land. Heading cross the river, wash your sins in the tide. And it's all so peaceful.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 Shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Sing hallelujah, get happy. Heading for the promised land. Heading across the river, wash your sins in the tide. It's all so peaceful on the other side. Nou, dat is een heel terecht applaus, moet ik zeggen. En, uh, ja, het swingt inderdaad is <laughs> Het is echt geweldig. Uh, happy, nou, we hebben nou een wereldhit met Happy. Dus een heel andere. Perl Williams, heet die man. Gewoon. Ja, dat klopt. Dus het zit hem gewoon in de titels. Ja, zou dat het zijn? <laughs> <laughs> geweldig, geweldig. Uh, ik wou jou ook nog even wat laten horen. Uh, al voor, voor we het over, over Marsha gaan hebben. Want Marsha Sims, jou, jouw manager. Ja. Uh, wat heeft die met jou voor? Nou, <laughs> <laughs> dat, dat moeten we nog bespreken met z'n tweeën. Nee, ja, het, ja, ja. het, het heeft er vooral mee te maken ja. uh, uh, dat we elkaar op een, een uh, ja, toch hele leuke manier op, op elkaars pad terecht zijn gekomen. Ja. En, um, uh, ja goed, ik ben uh, Strikjes wel heel benieuwd... Uh, wat je me wil laten horen zometeen. Oké, nou, ik hou het nog eventjes geheim. Um, uh, Cliff Richard, daar hebben wij het uh, in, uh, in ons vorige gesprek even over gehad. Dan zul je zeggen, Cliff Richard en jazz? Yes. Nou, reken maar van jazz. Yes. Luister. Dan moet ik hem even opstarten, hoor. Nou, Luisteraars, dus ik moet niet alleen maar presenteren hier vanmorgen... en uh, praten met mijn gast, maar ook nog de techniek doen... Maar het is me geluk om Cliff aan de praat te krijgen. Daar komt hij. I've got you Under my skin I've got you in the heart of me So deep in my heart You're really a part of me I've got you under my skin I've tried so not to give in And I said to myself This affair never will go so well Why should I try to resist When, darling, I know so well That I've got you under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near. In spite of a warning voice That comes in the night And repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool You're never gonna win Your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you, baby, under my skin. Shana na, shana na. Anything come one might For the sake of having you need In spite of a warning voice That comes in the night And it keeps on repeating in my ear Don't you know, little fool You're never gonna win Use your mentality Wake up to reality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 Liv Richards met een uh, big band, I got you under my skin. Wat vond je ervan, Martijn? Ik, uh, ik, ik, ja, ik, ik, ik <lacht> ja. Oh, je mag it, het eerlijk it, zeggen. It is, nou, het is, het is niet, heel, het is, het is, um, uh, je, je kan aan alles horen dat yeah. dit een, uh, een projectje is ja. waar uh, uh, uh, geen jazzmuzici aan meewerken. Dat, dat is, dat is, uh, hoe moet je dat zeggen? Um, ik, ik, de, de, het is te netjes. Het is, het is te geproduceerd. Het ja. is, uh, dus het is niet helemaal mijn ding. Maar eerlijk is eerlijk, ik, ik kende de opname wel. Ja. Um, ja. Uh, ik vind dat je. De, ik ik, ik, ik oriënteer me heel breed. Ik vertelde uh, net terwijl de muziek draaide. dat ik ook een, uh, een, uh, een aantal stukken van Paul McCartney heb. in een, uh, in een jazzversie. Ja, dat, dat, je hoort toch gewoon dat. Ja. Uh, uh, tenminste, ik moet het anders zeggen. Ik hoor dat jazzmuziek maken toch een vak is. Ik ken hele goede drummers. Ja. die geen poprit je kunnen slaan. Oké. Okay. Maar wel heel erg goed jazz. Uh, en ook afgestudeerd, conservatorium, ja. en noem het allemaal maar op. Ja. Uh, uh, het, het, het, het, het, het, het heeft. Het, het is te keurig. Ja, dat, het is lastig uit te leggen omdat. Uh, jazzmuzici zullen begrijpen wat ik, wat ik bedoel. Wat je bedoelt, ja. Ja, uh, ja ik heb het gedraaid omdat... Uh, wij, hadden, wij hadden het net over Cliff Richard ook. We hebben, we hebben een beetje gepraat over onze uh, muzikale verleden. Ja. Ja, en met mij begon dat natuurlijk in de jaren zestig. En, en zo kwam het gesprek op Cliff. En ik denk, nou, ik draai toch even dat Ja, stuk. dat is toch hartstikke leuk. Nee, maar dat, dat, dat moet ook vooral kunnen. Kijk, weet ja. je, en... Um, uh, uh, ik, ik zou daaraan willen toevoegen, uh, volgens mij is er voor alles en iedereen een markt. Mm -hmm. uh, of je nou uh, uh, Frans Bauer of Frank Sinatra heet. Ik bedoel, iedereen ja. heeft zijn uh, groep waar die, waar die muziek voor maakt. En, en, dus dat, dat, ik denk dat het voor de Cliff, Richards, uh, Cliff Richard fans een, uh, een, een hele, hele openbaring moet zijn geweest. Dit. Voor iedereen is er een markt. Nou, dat is een mooi bruggetje voor mij, want dan kom ik onmiddellijk op uh, uh, jouw manager. Ja. Mascha, uh, maar ja. ja, want uh, kijk, jij wil natuurlijk uh, dingen bereiken. Je hebt al een hoop bereikt. En je speelt heel veel, heb je me net al uitgelegd. Uh, uh, ja, vaak ook jam-sessies. En, en, uh, maar ook... Uh, ja. Kiks, zoals ze dat in ja, de. Ja, absoluut. En dat zijn betaalde dus, optredens. Uh, uh, wat, wat wil jij met de rest van je carrière? Hoe ben je met, met Masha in, uh, in nou, contact het gekomen? Nou, uh, Masha is een. een um, uh, dat, je stelt me eigenlijk twee vragen. Laat ik, laat ik eerst heel even ja. op de, de, de makkelijkste vraag het antwoord geven, wat ik wil. Ja. Um, en, en daar hebben we het straks ook nog uitgebreid over, ongetwijfeld. Ja? Maar ja. wat ik wil, dat is. Ik heb dat pas geleden tegen een topmuzikus gezegd. Heel simpel van het concertgebouw naar Royal Albert Hall in Londen. Oh. En dan van Royal Albert Hall naar Carnegie Hall in New York. Dat is mijn ambitie. Dat Doe. is, dat is uh, ambitieus. <lacht> um, um, nou, maar dan goed. ben ik nou dubbel trots. Want dan heb ik nou misschien wel een hele beroemde artiest hier in de nou, studio zitten. Laten we maar eens kijken hoe dat gaat lopen. Ik, <lacht> ik, ik wil het enthousiasme nog een beetje temperen. Maar om een. en ik kwamen um, uh, met elkaar in, in aanraking toen zij op zoek was naar een. Mondharmonica spelen voor een Stevie Wonder-programma. Oh. En ja. um, ik zat op het moment dat dat uh, uh, duidelijk werd, zat ik in Engeland uh, uh, voor mijn, uh, voor mijn uh, gewone normale werk. Want dat heb ik nog steeds. Ja. En, uh, en wat is dat werk? <coughs> nou, dat. <laughs> uh, ik ben trainer en consultant bij een softwareontwikkelaar die boekhoudsystemen maakt. Oh. Dus, okay. Nou goed, dat is een heel andere tak van sport. Daar moeten ja. we het dan andere keer over hebben, wat ja. mij betreft. <laughs> Uh, maar in elk geval, um, uh, uh, via het, het internet, via Facebook bleek een, een hele discussie gaande te zijn. Want Masja had mijn naam ergens gehoord bij iemand. Ja. En um, ja, zo kwam via Via kwam er ineens een berichtje. Uh, terwijl ik in Engeland in mijn uh, hotelkamer zat. Uh, uh, van, uh, van Mascha met de vraag uh, of ik uh, belbaar was. Nou, dat was even wat ingewikkeld. Dus ze zei van, nou nee, oké, okay, dan gaat het voorbij. Ik zeg, nou, vertel hem nou even wat je wil... want morgenochtend om zeven uur, dan vlieg ik weer terug naar Nederland. En uh, ja, goed, uh, dus wat wil je? Toen zei ze, nou, we zijn bezig met uh, een uh, Stevie Wonder-programma... en uh, met Humphrey Campbell en uh, daar zoeken we een uh, harmonica-speler bij. Nou, dus um, uh, dat uh, werd keurig netjes geregeld. Dus dat was, uh, dat was iets wat uit haar, uh, haar portemonnee kwam... En, of haar portemonnee, haar, uit haar koker, zo, dat, dat bedoel ik. Ja, ja. En, en toen, ja, die, die, die, daar, daar was wat mij betreft, en ik denk omgekeerd... dus ook eigenlijk ogenblikkelijk een, een soort megaklik. Je, ja. je hebt mensen, dat zit in één keer goed. Ja. En, en toen heb ik op een gegeven moment aan haar gevraagd... of zij niet gewoon mijn management wilde genoemen. Maar dat ging op dat moment eh, eigenlijk lastig. Zij had op dat moment, zo zei zij zelf, geen, geen ruimte voor uh, meerdere mensen... Dus met andere woorden, ja, Marcia die, uh, ik weet niet of ze toen al het management deed voor Willeke Alberti, maar ze heeft een, een aantal grote uh, namen in haar portefeuille. En ik geloof dat ik anderhalf jaar heb gezeurd. En toen op een gegeven moment, uh, toen zei ze van nou, laten we dan toch maar eens gaan praten. Ja. En toen hebben we een keertje uh, geluncht en toen zijn we uh, langzaam maar zeker tot de samenwerking gekomen en die is nu... Um, sinds half um, april, mei, zo, zo'n beetje die, die tijd, ja. uh, hebben we de samenwerking uh, gestart. Nou ja. goed, en uh, ze luistert mee, ze, ze controleert, ja, ik weet, me, ze controleert ik, me. Ik weet dat, ja, ja, dat moet ook natuurlijk. Ja, ja, en, uh, maar, maar ik, uh, ik wil hier gewoon uh, ten overstaan van de wereld zeggen dat ik daar hartstikke tevreden over ben. Ja, nou, Iris Kruis, die zit ook in haar stal. Ja, klopt. Dat is de winnaar van de Voice of Holland. Ja, klopt. En, en, en ik ben natuurlijk een beetje trots ook omdat Sven. Uh, ja, ja, ja, precies. Ook ja, in wat, aanmerking is gekomen. Ja, uiteindelijk blijkt het ook dit toch weer één pot nat te zijn. Hè? <lacht> <lacht> nee, maar het is uh, ook heel leuk om uh, inderdaad uh, uh, met de uh, met Iris Kroes een keertje in gesprek te geraken. Gewoon, ja. Uh, ja, ik ken uh, uh, heel veel uh, voice-zangers, uh, uh, zangeressen. die uh, uh, uh, al dan niet heel erg ver gekomen zijn. Ja. Ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat komt. Je hebt, uh, tegenwoordig kun je daar niet meer uh, omheen. Hoewel ik zelf nog steeds mijn, ja, mijn bedenkingen heb bij een mm -hmm. programma als The Voice. Maar ja, goed, dat, dat, ja. ik vind het wel een heel leuk programma, eerlijk ja. is eerlijk. Maar da daar worden uh, artiesten heel snel de lucht in geblazen. En dan is het altijd maar de, de vraag of je daarna je kop nog boven water kan houden. En ja. nou, bij Iris is dat bijvoorbeeld uh, gelukt. En, ja. uh, uh, het, is, uh, het is leuk, we zijn een soort collega's. Ja, maar het is natuurlijk wel zo, en dat, is, uh, dat blijf ik zeggen, omdat jij zo'n uniek uh, instrument bespeelt. Uh, voor een hoop uh, muzikanten interessant, om, om uh, um, uh, als we een mooie opname gaan maken... om zo'n instrument als wat jij bespeelt, de uh, mondharmonica, om dat eraan toe te voegen. Want is, het blijft uniek. Nou, dat klopt ook. Ik denk ook dat uh, dat, dat uh, echt de, de, de, de veelzijdigheid van het, van het instrument is. En het is natuurlijk toch zo dat het... Ja, stilletjes wel een beetje een tranentrekker is ook af en toe. Ja, ik bedoel, het, is, het, het kan best wel heel erg diep gaan, allemaal. Ja, het is, uh, het is een uh, emotioneel instrument, als ik het zo ja, mag formuleren. Ja, dat denk ik wel. Dat ja, denk ik wel. ja. Nou, maar is muziek natuurlijk uh, bij uitstek emotioneel. Want alles wat je dus met muziek uh, doet. Neem maar even als je op een uitvaart zit. Als je daar een carnavalsnummer zou draaien, dan is het effect van de emotie uh, bij zo'n uitvaart is weg. Ja, dat is klopt. Terwijl als je, als je een uh, mooie mel harmonieuze melodie speelt dan grijpt dat mensen aan... en dan zie je de tissues en zakdoeken tevoorschijn komen. Absoluut. Toet ja. Siedemans zei er altijd over... als er een ramp gebeurt, dan hoor je altijd een harmonica. <lacht> en uh, ja, dat, dat, is, dat, dat eerlijk is eerlijk, dat is wel een, een beetje waar. Maar tegelijkertijd, uh, uh, ja goed, ik kan, ik, kan, ik kan met zekerheid zeggen... dat ik in alle, allerlei settings en facetten heb gespeeld... waarbij um, uh, uh, uh, ja, die harmonica niet alleen als een, als een verdrietig... maar toch ook als een heel vrolijk instrument uh, uh, op de hoek kan komen kijken. Een uh, instrument waar je blij van wordt. Uh, de volgende uh, plaat die we gaan draaien, uh, of plaat moet ik, ik moet zeggen, CD. Tegenwoordig uh, heb je zoveel geluidsdragers: MP3's, MP4's, WMA-bestanden. Nou, noem het allemaal maar op. Maar dit is dus een CD. En er uh, zijn mensen die houden alleen maar van vinyl. Die vinden die klank van vinyl het warmst. Uh, wat heb jij voor ons uh, verder meegebracht? Ja, he? ik heb hem... Um, uh, ik heb, ben een, een, een, een, een Sinatra... Uh, ja, Sinatra heeft geen fans, schijnt. Die heeft alleen liefhebbers. Ja, dat heb ik hem <lacht> laten vertellen door iemand die daar verstand van heeft. Ja. Ik heb hem... Um, uh, Onder 23 cd's staan van uh, Sinatra. En ik geloof dat je daarmee uh, liefhebber genoemd mag worden. <laughs> ja. Um, uh, ja, eigenlijk, uh, ik weet niet hoeveel tijd ik heb om uh, over Sinatra te spreken. Laten we, laten, we, laten we gewoon eerst het nummer draaien en dan uh, straks daar wat meer over, uh, over Lijkt het, me zeg. een heel goed plan, Martijn. this time I will be lucky Maybe this time she's gonna stay Maybe this time for the first time Love won't wander away She's gonna hold me fast And I will be home at last I'm not a loser anymore I like the last time and that time before Everybody loves a winner But nobody loves me Mr. Peaceful, Mr. Happy That's what I want to be All of the odds are in my favor Something's bound to begin It's got to happen, happen sometime Maybe this time I might win Everybody loves a winner, but nobody loves me. Mr. Peaceful, Mr. Happy, that's what I want to be. And now all of the odds are in my favor. Something's bound to begin. Happen happens sometimes. Martijn, wat krijgen we toch een hoop applaus vanmorgen? Ja, ja, ja. Live, live, live, live. Dat is, uh, dat is echt, uh, echt uh, het, het ding, zeg maar. De groener. De Groener, ja, ja, ja. van Sanatra, uh, hoe komt eigenlijk die, die, die uh, term groener? Uh, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is iets van, uh, van de jaren 40, 50... waarbij, uh, dat, uh, uh, waarbij die liedjes, nou, zeg maar, eigenlijk ja, een beetje gekreund werden. Het was op dat moment natuurlijk... Uh, uh, de, de muziek van Sinatra, dat was natuurlijk uh, ja, de muziek van, uh, van, van de duivel. En, dat, dat, dat, en die, die meneer die, die kreunde daar een beetje bij. En dit, dat, hij kijkt er een beetje ingewikkeld bij. Alsof ja. hij, uh, nou ja, goed, uh, weet ik weet ik voor wat aan het, uh, aan het doen was of aan het fantaseren. En dat zo kwamen uh, de naam van de, van de, de Crooners. Uh, Kwam, kwam om de hoek kijken. de hoek kijken. Uh, ik noemde net al even toe, terwijl de plaat draaide Peter Douglas. ook een man die uh, Sinatra uh, placht te imiteren. Ja, klopt. Uh, hoe, daar heb je ook mee gewerkt? Uh, ja, ik, uh, ik, ken hem, uh, ik ken hem vrij goed. We spelen bij, uh, bij Tijd en Weilen spelen we samen. Ja. En uh, wat ik je net vertelde... dat is dat uh, na zijn, uh, zijn overwinning op de Soundmix Show... ik geloof dat dat ergens in 1988 was. Dat is echt al best wel een tijd geleden... Of, of, of nog langer geleden, maar jaar 80 in elk geval. Ja. Is hij eigenlijk um, uh, voor zover mij nu bekend... altijd alleen maar met geluidsbanden op pad geweest. En het is eigenlijk zo dat hij sinds nou, nu uh, ongeveer een, een half jaar... Een driekwart jaar of zo... Uh, uh, is hij echt met een, uh, met een band bezig? En uh, uh, ja, goed, dus hij, uh, uh, hij doet een ontzettend leuke show. Um, alleen er zit uh, natuurlijk weinig eigen interpretatie in. Het is de, de, de, de benadering van, uh, van, uh, van Sinatra. En ja. dat is op zich oké. Okay, maar het is dus, hij heeft in die zin niet echt een eigen. Uh, stijl ontwikkeld, zeg maar. Nee, precies. En de, de, wat jij net al eerder in de uitzending uh, uh, aangaf, dat jij voor jezelf geen tweede toets wil worden, maar eigenlijk uh, Martijn Lutner, want daar luistert naar luisteraars, voor de mensen die nog later hem ingeschakeld, <laughs> kan me niet voorstellen. Martijn Lutner, hier te <kwijnt> gast in de studio van uh, ZFM Zandvoort. Hij speelt mondharmonica en uh, ja, ik vind hem de gedoodverpde toets, maar hij vindt dat zelf niet. Hij wil gewoon Martijn Lutner zijn, maar hij wil wel uh, hetzelfde bereik als toets. Want hij wil in de meest grote concertzalen in die wereld staan ja, het is een uh, kijk, weet je, weet je wat het wat het is? Ik, het is? Het is gewoon heel erg leuk in zo'n algemeenheid om naar een doel toe te werken. Ja. Het, uh, het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. Um, uh, en, en dat, dat ik, ik kan inmiddels al met, uh, met zekerheid zeggen dat ik dat op bepaalde momenten al heb meegemaakt, maar dat, dat je gewoon denkt van ja, oké, okay, heb ik het dan hiervoor gedaan? Zeg maar, ja, ja. Dat je, dat ja. je, maar goed, um, uh, ik ben uh, ooit begonnen met, uh, met, uh, met, met, met met spelen en ja, een van de, van de figuren die eigenlijk een nog grotere inspiratiebron voor mij is dan Sinmans is Frank Sinatra. Ja, okay. Ik heb een, uh, altijd uh, geluisterd naar uh, tekstbeleving. En uh, van, van, van het overgrote merendeel van alle nummers die ik zelf speel, daarvan ken ik de teksten ook gewoon. Dus ja, ja. in heel veel gevallen... Maar bedoel jij te zeggen dat, dat uh, de, de, de zangers of zangeressen uh, als ze hun, uh, hun uh, nummer brengen... Dat ze met de tekst zeggen wat ze, wat ze voelen. Dat er emotie in de tekst dat, overkomt. Dat zou wel zo moeten zijn. Doorgaans ja. is het zo dat, dat echt goede zangers... en ja. zangeressen zijn ook doorgaans goede acteurs. Ja, ja. Oké. Okay. Dat is een... Uh, uh, goed dat Sinatra dan een, uh, een Oscar uh, gewonnen heeft... voor, uh, voor een van, zijn, uh, van de beste uh, bijrollen, geloof ik, ooit. Ja. Uh, dat heeft gewoon te maken met dat hij een, een, een ongelooflijke tekstbeleving heeft. En uh, hoe kun je nou uh, bijvoorbeeld uh, uh, als, als, als, als instrumentalist uh, vrolijk stuk spelen. Ja. Terwijl de, de tekst die erop staat eigenlijk een verdrietige is. Ja. Dat, dat, dat kan niet in mijn, uh, mijn beleving. Dus met, met andere woorden, dat je, je mag daar wel je eigen interpretatie aan geven. Maar je moet wel bepaalde elementen van die treurnis, uh, uh, als een lied verdrietig is... of juist blijdschap op het moment mm -hmm. dat een nummer blij is... Uh, uh, uh, meenemen. Op het moment dat je praat over een stuk als Body and Soul... Dat is de eerste uh, zin... My heart is sad and lonely. Mm -hmm. Dan kan ik toch niet uh, met een hele jolige, vrolijke, blije... Uh, uh, solo beginnen? Dat klopt dan dus niet. Nee. Dus, dus met andere woorden... ik denk dat dat ook voor, voor mensen, voor luisteraars... Uh, uh, belangrijk is, dat ze... Ja, horen waar je, waar je zit, wat ja. de beleving is. Ja. Nou, uh, Body and Soul, ja. daar sluiten we dan maar het eerste uur van. Ik kijk op mijn klokje, het klokje van Hoorzaamheid, uh, Nieuws reclame komen zo voorbij. Uh, een heel klein stukje Body and Soul van Martijn Luthmart luisteraars, want daar luistert u naar.